7 uur, het NOS-journaal, Doral Megens. Nederlanders steeds pessimistischer over economie, protesten tegen regime Bahrein... en cabaretier Herman Vinkers krijgt prijs onze taal. Nederlanders maken zich steeds meer zorgen over de economie. 40% verwacht dat het slechter zal gaan de komende tijd. Drie maanden geleden was dat slechts een kwart negatief over de economische toekomst.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 Na de Europa League-wedstrijd tussen FC Twente en Wiesla Krakau uit Polen... zijn in Enschede 24 supporters opgepakt. Onder hen zijn 22 Polen. Ze hadden messen bij zich of waren in het bezit van valse toegangskaarten. Een van de twee Twente-supporters die werden aangehouden... had stenen naar de ME gegooid en de ander kon zich niet legitimeren. Volgens de politie was de sfeer in Enschede soms wat grimmig... maar is verder alles rustig gebleven.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 Het weer is nog nevel of mist. Verder zonnig na-zomerweer. 21 graden wordt het op de Wadden en gemiddeld 25 graden in het binnenland. Ook het weekend wordt zonnig en warm. Dinsdag dan wordt het weer koeler met bewolking en regen. Ah, en we hebben verkeersinformatie. Eet Filip, de A4, de laag richting Amsterdam. Langza rijden en stilstaan tussen Luidsenam en Zoeterwoude over 3 kilometer.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 Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven uh, minuten over zeven. U hoort het in het journaal. We maken ons met z'n allen zorgen over de economie. Vertalen die zorgen zich al in wat we uitgeven? Onze verslaggever pelt de stemming bij ondernemers vanochtend. Hoort u zo dadelijk meer over? We gaan eerst naar Libië.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 Uh, ...in de ijskast gezet. Dus bijvoorbeeld de vorming van een nieuwe regering... ...daarover is besloten, of ik kan maar zeggen een echte regering... ...dus niet meer zo'n overgangsraad, maar een echte regering... ...daarover is besloten dat dat pas gaat gebeuren als... ...zoals we dat hier noemen, het hele land is bevrijd. Hm. Maar merk je in het land, in Tripoli, iets van stabiliteit? Wordt het stabieler, wordt het rustiger? Nou, het Tripoli zelf maakt een hele veilige indruk in feite. Je kunt hier tot diep in de nacht, uh, kun je rondlopen... Het, het, uh,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 Dan merk je, Als je ik zeg, in de buurt van Bini Walid bent, uh, merk je daar helemaal niets van. Maar er worden uh, wel schema's met, met, met uh, acties worden op internet geplaatst door de NAVO En daaruit blijkt het dat er uh, wel degelijk ergens nu dan nog acties zijn richting Sitte en ook Bini Walid. Maar als je ter plekke bent, ik ben, je kunt niet echt in Bini Walid komen. Ik ben geweest in Walidina. Dat is op zes kilometer afstand van dat Bini Walid. Dat is ik zeg, de meest vooruitgeschoven post... Van de rebellen. Uh, daar merk je absoluut niets van NAVO-vluchten. Een collega van mij, die daar een aantal dagen eerder was, uh, die zei dat hij een, een, een drone, dus zo'n spionagevliegtuig, boven. Uh, Beni Walid had zien uh, cirkelen. Maar zelfs dat heb ik, uh, heb ik niet gezien. Nu is er uh, door deskundigen wel voor gewaarschuwd... dat uh, wanneer Gaddafi verdreven is, en dat is nu het geval... dat die, die stammencultuur gaat opspelen. Die verschillende stammen die niet met elkaar overweg kunnen. Nu zijn er ook nog allerlei verschillende militaire groeperingen bijgekomen. Uh, leidt dat inderdaad tot onrust op het ogenblik? Nee, het leidt niet tot onrust, maar het leidt wel tot onzekerheid. De, de, de mensen zijn er... ...niet helemaal gerust op wat, wat er gaat komen. Waarbij ik meteen wil aanvullen dat, dat het overheersende gevoel toch iets is van, van, van optimisme. Maar de mensen, uh, ja, er is zeker um, onzekerheid over. En dat, is, dat heeft bijvoorbeeld heel erg gespeeld een paar dagen geleden... ...toen opeens uh, het centrum van Tripoli uh, min of meer is uh, ingenomen... ...door een hele grote uh, militie, uh, een groepering van...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 En ondertussen... Ja, ondertussen blijft de Nationale Overgangsraad voorlopig uh, de zaken leiden? Ja, precies, ja. ja. Okay. Dank, journalist Robert van Landschot uh, in de Libische hoofdstad Tripoli. Wij hebben steeds minder vertrouwen in de toekomst... en maken ons steeds meer zorgen over de economie en de euro... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. U hoorde daar al over. Mark-Robin Visser is bij ondernemers in Katwijk. En Mark-Robin, merken die dat al? Wordt er bijvoorbeeld minder uitgegeven? Nou, dat is een hele goede vraag. Eh, ik ben in Katwijk. En wat, wat, wat heb je in Katwijk? Daar heb je natuurlijk... niet nietwaar. <lacht> ik zag hier vanmorgen toen ik het dorp al binnenreed al. Dat de sliptong in de aanbieding is. Dus ik dacht, ik ga naar de familie Schuitenmaker. Want die drijven hier een groot visbedrijf. Meneer Nico, directeur. Ja, goedemorgen. Toen ik hier vanochtend de zaak binnenkwam... zag ik uh, een broer van u allemaal boekjes afprijzen. Van 6,95 naar 4,50 euro. Toen dacht ik, nou... Ja, dat is de boekenmarkt. Hè. Die is over... De boekenmarkt is ook al ingestort. De boekenmarkt is overstroomde boeken, denk ik. Ja. Ja, dit zijn uh, visboekjes. Maar het ja. gaat natuurlijk vooral over de verse vis die u hier verkoopt. Nou, we hebben een oud gezegde in Nederland. de vis wordt duur betaald. Ja, ik begrijp niet echt waar dat vandaan komt, eerlijk nee. gezegd. Nee. U wou zeggen dat u alleen maar goedkope vis heeft. Ja, uh, vis is inderdaad in alle prijsklassen. En uh, dat vergeten mensen wel eens. Ja. Ja. laten we even naar buiten gaan. Al was het alleen maar om dit storende geluid eventjes kwijt te raken. En dan kunnen we meteen zien. Wat hier aan de hand is, uw bedrijf staat hier op een terrein in Katwijk dat braak ligt? Uh, ja, dat ligt al uh, tien jaar braak. En er zijn hier nieuwbouwplannen? Er zijn nieuwbouwplannen, ja. Maar dat gaat voorlopig nou, nog niet door. Is, gek genoeg is dat nu juist uh, wel aan orde. Dus uh, binnen drie jaar uh, moet dit toch wel uh, van start gaan. Ja, maar ook binnen drie jaar moet het ja. van start gaan. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, daar zijn we ook over in gesprek. Ja. Ja. Wat, wat ik hier zie is, uh, er komen hier heel veel uh, werkers die komen hier een broodje halen. Uh, dat is waarschijnlijk voor de lunch. Of komt u uw ontbijt halen? Ik kom Om... even een ontbijtje halen, natuurlijk. Ja, Vrijdagochtend uh, visje. Vrijdagochtend visje, dat is de, dat is de traditie. Ja. Dat is de traditie inderdaad, onder de schilders. De maar u levert dus... ook aan horeca, hè, ja. aan bedrijven. Ja, ja, we zijn... daar, uh, wat, wat merk je in die handel tussen particulieren en bedrijven als het over... De nou, als we omstand... specifiek naar de horeca kijken, is dat inderdaad een uh, moeilijk uh, punt. Uh, dat is een luxe product. En ik denk dat daar de mensen het eerst op gaan besparen. We merken, of je merkt dat lees je ook in het rapport... Ja. dat bijvoorbeeld de horeca het moeilijk heeft. Ja, absoluut. En dat is al jaren zo. Uh, wij weten dat zelf ook. We hebben twee visrestaurants. Eén uh, daarvan ligt op strand. Uh, die heeft daar geen last van, want het ja, is gewoon een unieke plek. Het uh, andere restaurant heeft er wel last van. Ja. Ja. Ja. Hoe ga je daarmee om als ondernemer? Uh, toch proberen door te zetten. Als je gelooft in je product, blijven je daar eens lang mogelijk achter staan. Het is wel zo dat je op een gegeven moment keuze moet maken van, uh, of je, je formule moet aanpassen. Ja, ja. ja. En levert u nou ook meer aan particulieren gaandeweg? Ik was vanmorgen bij een ondernemersontbijt. Een mevrouw die een winkel heeft met meubels en kookspullen. En ze zei, ik ga eigenlijk wel goed, want de mensen kopen leuke dingen voor in huis. De mensen blijven in huis. Ja, dat, dat denk ik ook wel inderdaad. Dat heb je natuurlijk bij een uh, storm, zoals uh, Kees de Jaan gezegd. Uh, ja. Ga je inderdaad eerder in huis zitten dan buiten. De opkomende economische storm. Ik, ik uh, verwacht inderdaad dat, uh, dat mensen dat uh, thuis wel gezellig gaan maken. En uh, vis is natuurlijk een uh, basisbehoefte. Dus uh, wat dat betreft maken we ons niet erg van zorgen. Vis is een basisbehoefte? Ja, dat is absoluut... Uh, dat, zie je, dat is een trend van al de laatste okay. tien jaar, denk ik. Wij praten straks uh, verder. Ik ga eens even uw basisbehoefte ja. Ja, van uh, dichtbij bekijken. <laughs> Tot straks. Kreeg ze excuses van Strauss-Kaan of niet? De Franse schrijfster Tristan Banon vertelt het zo dadelijk. Eerst naar Kees Kwaks met een verwachte rustige Kees. Als de voortekenen niet bedriegen, komt dat wel uit, Lara, denk ik. En er staat niet zo gek veel. Op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Langzaam rijden tussen Leidserdam en Hoogmaat over 4 kilometer. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Staat ze 3 kilometer voor Moordrecht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ze zaten twee en een half uur tegenover elkaar... om aan de rechter duidelijk te maken waarom de ander ongelijk had. De Franse schrijfster en journaliste Tristan Banon... en oud-IMF-topman Dominique Strauss-Kaan. Hij zou haar in 2003 geprobeerd hebben te verkrachten. Strauss-Kaan ontkent. Na afloop vertrokken beide zonder een woord te wisselen met de pers. Tot gisteravond, want toen zat Tristan Banon... in het Franse televisiejournaal op TF1. Onze correspondent Ron Linker keek mee. DSK, een nouvelle fois, tout délit. Nous entendrons Tristan Banon, qui est notre en direct Het was gisteravond één kant van het verhaal. De kant van Tristan Banon, die aan een miljoenen publiek werd getoond. Hoe kwam Dominique Strauss-Kahn op u over? vraagt de presentatrice. Het s'est déroulée. J'ai eu face à moi exactement de Dominique Strauss-Kahn que j'ai vu.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 Il y a eu de viol. Non, onderbreekt haar. Het was geen geweldsmisbruik, het was een poging tot verkrachting. En ze legt uit dat dat het probleem is. Hoe toon ik aan dat Dominique Stroscan het in zijn hoofd had gehaald om mij te verkrachten? Comment je prouve qu'il avait l'intention de me violer et pas l'intention de m'agresser sexuellement? Comment je prouve ce qu'il y avait dans la tête de monsieur Stroscan? Je le sais, je suis certaine, maar de preuve matérielle, elle n'existe pas. Créer un bewijs tegen Dominique Stroscan, geeft banon toe.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 Terug naar eigen land. In de bouw lopen veel werknemers tegen muren aan, figuurlijk dan. Hè? Het werk is vaak loodzwaar en mogelijkheden om door te groeien zijn er nauwelijks. Dat leidt ertoe dat veel werknemers de bouw de rug toekeren. Om daar wat aan te doen begon vijf jaar geleden een project om bouwvakkers flexibeler te maken op de arbeidsmarkt. Nou, inmiddels zijn 3000 bouwvakkers klaargestoomd voor ander werk. Minister Kamp van Sociale Zaken is daar blij mee. De bouwondernemers die zien dat als ze niet oppassen dat een aantal mensen die waardevol zijn voor hun bedrijf, dat die om de een of andere reden voortijdig afhaken. En wat ze doen is proberen dat in een vroeg stadium te onderkennen en dan vervolgens te zorgen dat die mensen toch bij het bedrijf in de sector kunnen blijven werken. Duizenden mensen hebben ze op die manier kunnen behouden voor hun bedrijf, voor hun sector, maar ook voor de Nederlandse arbeidsmarkt als geheel. Betsy Brink leidt het zogenoemde loopbaantraject... waar bouwvakkers worden begeleid naar een andere baan. Het is een project van vakbonden en werkgevers. En, zegt ze, het werkt. De bouw heeft een voorziening ontwikkeld die het mogelijk maakt... dat personeel in de bouw mobieler wordt dan dat ze was. Mensen met een vak die om wat voor reden dan ook zeggen ik wil of ik kan of ik moet wat anders, die helpen wij met het maken van een keus en met het verwezenlijken van die keus. En in de bouw zaten vijf jaar geleden veel mensen vast? In de bouw kwamen we er een aantal jaren geleden achter dat er een heleboel mensen tussentijds, dus voordat ze hun pensioengerechtigde leeftijd bereikten, de bouw verlieten. En dat is een, een verlies van vakmanschap wat we ons niet kunnen permitteren. Was dat altijd omdat het werk zo zwaar was? Want daar hebben we de afgelopen maanden in die hele pensioendiscussie natuurlijk het meest over gehoord. Het werk is zo zwaar dat je het niet volhoudt als je 60 plus wordt. Het is een onderdeel daarvan. Als we nu kijken naar de doelgroepen waar wij mee werken... is 20% daarvan uh, de groep waar het te zwaar voor wordt. En nog eens 20% waar het te zwaar voor was, of al is geweest... En 60% voor mensen die het op zich wel vol kunnen houden, maar die zeggen: Ik ben toe aan wat anders. Ik kan meer, ik kan wat anders. Of ik heb misschien ooit een verkeerde instap gemaakt in de bouw. En ik zou nu graag wat anders willen. Wat heeft u de afgelopen jaren bereikt? Dat er minder mensen zijn uitgestroomd naar uh, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. 3000 mensen hebben in, in ieder geval al de stap naar een andere functie kunnen maken. Met hulp van uh, de sector. En nog eens 3000 mensen hebben heel goed nagedacht over hun huidige functie... en zijn na goed nadenken tot de conclusie gekomen dat ze eigenlijk heel goed in hun plek, op hun plek zitten. Ook dat is een succes. Want die mensen zijn niet uh, uh, verzuurd, die zijn gewoon nog blij met hun werk... gaan weer positief naar hun werk, gaan minder ziek zijn. Dus het zijn allemaal positieve effecten. Maar als ik snel reken, heeft u er ook een paar duizend niet ja. genoemd? Er zijn inderdaad ook ongeveer 2000 mensen waar wij geen, uh, uh, wat men dan noemt, succes mee behaald hebben. Of omdat ze niet aan de voorwaarden voor deelname voldoen. Of omdat ze hebben gezegd, uh, het is te veel tijd, het kost me te veel tijd. Of uh, het komt nu niet uit. Die allerlei andere redenen hebben gehad om voortijdig te stoppen. Dat zijn er best veel. Ja. Maar goed, dat is ook een bewuste keuze dat wij een laagdrempelige organisatie willen zijn. Iedereen moet eigenlijk zonder stroom zich aan kunnen melden. Liever te veel aanmeldingen dan dat mensen zeggen van ik durf niet of ik weet niet hoe het moet. Dus laagdrempeligheid is een, een, ja, een belangrijk thema. Duizenden werknemers in de bouw gingen hem voor en 17 oktober is Leon van Doren aan de beurt. Ja, 17 oktober. Vier weken naar Harderwijk. Hij is metselaar in hart en nieren. Hij heeft dat 23 jaar gedaan. 23 jaar in de bouw als metselaar. Zou het het liefst zijn hele leven doen, maar het lijf wil niet meer. Ik ben sinds maart in de ziektewet vanwege een slijtage aan mijn elleboog. In zeer ernstige mate. Ja, en u bent nog geen 60 plus. Nee, helaas niet. En nu, nu is het tijd voor omscholing en bijscholing. Hij gaat de komende tijd alles op alles zetten... Om geschikt te worden voor een andere baan. Er moet iets gebeuren. Dus, uh, nog, ik maak nog 27 jaar tot uh, 67. Daar gaan we nu aan werken via het loopbaantraject. TCVT-opleiding, dat is huisbewijs voor een mobiele telekraan. Daar wilt u mee verder? Ja, toch wel een beetje bouw gerelateerd En uh, hopen dat ik daar ook nog een, een functie in kan krijgen. Een mobiele telekraan? Ja, een mobiele telekraan. Dat is een, een, een, een kraan die de weg op kan en dan uh, naar bouwplaatsen toe en daar uh, zijn huisgebeuren uh, gaan uitoefenen. Als het allemaal lukt en u zit over een tijdje op de telekraan... houdt u dan probleemloos vol tot het moment dat u echt met pensioen mag? Wat best nogal ver weg is? Uh, het fysieke belasten is van die arm af. Dus ik hoop dat ik dan heel lang kan uithouden. Tot wanneer? Dat weet je niet. We kunnen niet in de toekomst kijken. Misschien moet het dan wel tot 67? Ja, misschien wel. Uh, we mogen blij zijn dat we mogen werken, toch? Dus dat is een probleem voor later? Dat is weer een probleem voor later. Tenminste, zo kijk ik het tegenaan. Ik ga nou gewoon. Ik was ram ook weer aan de gang eigenlijk. Aldus Leon van Doren, voorheen Metsela en Binnenkort, als alles goed gaat kraan besturen. Zes minuten voor half acht. Afghanistan wordt steeds onveiliger. Dat staat in een rapport van de VN, Verenigde Naties, dat deze week is verschenen. En er staat dat het aantal geweldsincidenten is toegenomen met maar liefst 40 procent. Volgens de Nederlandse overheid gaat het in de provincie Oeroesgan juist vooruit. Het kabinet stelt in de eindevaluatie van de Nederlandse missie, de ISAF-missie, dat de veiligheid door de inspanningen van de Nederlanders is verbeterd. We praten erover met Albert van Hal, programmaverantwoordelijke voor ontwikkelingsorganisatie Coordate... en is net terug uit Oeroesgan. Meneer Van Hal, goedemorgen. Goedemorgen. De verbeteringen die de Nederlandse overheid ziet in Oeroesgan, heeft u die ook gezien? Nou, ja dat, dat klopt volgens mij grofweg wel. Uh, dus de veiligheid is verbeterd, um, gezondheidszorg, um, er, zijn, er, zijn, er zijn meer mensen in Oosgan die uh, gezondheidszorg uh, gebruik van maken, onderwijs is toegenomen, ik denk dat dat uh, grofweg uh, wel klopt. Ja, het enige, het lokaal bestuur is uh, geloof ik het zwakste punt uh, van, de, van de Nederlandse missie, maar verder, uh, ik kan me wel uh, iets voorstellen bij dit rapport, ja. Meneer Van Hal, kunt u al beoordelen of um, dat wat Nederland daar bereikt heeft, dat dat blijvend is? Dat is eigenlijk uh, <coughs> wel de cruciale vraag natuurlijk. Um, je uh, heeft het rapport van de VN, wat u net noemde. Daaruit komt een beeld voren dat Afghanistan eigenlijk achteruit rolt. En dan heb je het rapport van het Nederlandse ministerie... dat zegt hoe het goed gaat. Dus er natuurlijk een hele gekke tegenstrijdigheid ja. in. En het rapport van, uh, beide rapporten uh, kloppen min of meer. Je kunt zeggen dat uh, het, het grote beeld van Afghanistan... is echt heel somber. De veiligheid uh, gaat inderdaad heel snel achteruit. De Taliban is groter en sterker dan ooit. De NAVO heeft gezegd, dat zij ons terug. Gedwongen door die omstandigheden moet Kassai onderhandelen met de Taliban... De taliban onderhandelt met de regering Karzai en plaatst tegelijkertijd alle hooggeplaatste Afghanen op. Dus je ziet nu een ja je ziet nu een enorme spanning in het land. Van uh, gaan, gaan die gesprekken tussen het, met de Taliban gaan die door. Of um, wordt, wordt het gestopt en gaat iedereen, laten we uh, kiest iedereen voor een andere weg. Dus het is nu echt in een fase waarin iedereen met spanning kijkt. Of, uh, of er een mogelijkheid is tot, tot een politieke oplossing. Of dat die eigenlijk. Uh, en die gaat komen. Ja, maar ik, nog even terug naar mijn vraag. Wat is dat in, in Uruzgan? Is dat stabiel, is uw indruk? Nou ja, als, uh, als de situatie in heel Afghanistan uh, naar beneden gaat, dan, ja, bedoel, dan houdt Uruzgan de Ur stabiliteit ook niet vol. Nee. Uruzgan is natuurlijk gewoon een deel van, van uh, Afghanistan. Nederland kan natuurlijk wel zeggen, uh, wij kiezen of voor onze missie voor uh, Uruzgan. Daar uh, beperken we ons toe, maar de Taliban doet dat natuurlijk niet. Dus in, in zekere zin is dat natuurlijk een... Uh, wat, wat Nederland heeft zich beperkt tot De uh, Nederlandse missie heeft daar ook uh, woorden goed gedaan. Maar het grote plaatje heel Afghanistan is toch somberer. En wat er volgens mij mis is gegaan, is dat in ne Nederland heeft dus door een rietje naar Afghaans al gekeken. Alle aandacht naar Oeruzgan, Daar waren we mee gepreoccupeerd. Maar het grote beeld van Afghanistan, dat het echt heel slecht ging, dat hebben we eigenlijk gemist. Volgens mij hebben we in het Nederlandse publieke debat, het politieke debat, de plank helemaal echt misgeslagen. We waren zo met Oerhouskan bezig, met hm. onze soldaten, dat we eigenlijk vergeten waren op te opletten hoe het in heel Afghanistan ging. Ja, wat natuurlijk, u zegt dat ook, van invloed kan zijn op Oerhouskan. En u zei nog iets belangrijks, het, het is nog niet helemaal goed geregeld met het lokale bestuur in Oerhouskan. Wat natuurlijk uiteindelijk kan zorgen weer voor instabiliteit. Is dat inderdaad een zorgelijke situatie? Um, ja, dus, op zich is het wel, uh, is, is, uh, is het lokaal bestuur is een ingewikkeld uh, proces in Uwazgan. Uh, de Nederlandse missie had ervoor gekozen, om wat uh, had heel erg gekozen voor het tribaal evenwicht. Dus alle stammen, groepen en uh, facties in Uwazgan, die, die moesten mee gepraat worden, die moesten met elkaar door één deur kunnen. Mm -hmm. Om lokale conflicten te, verm te vermijden en zo de taliban buiten de deur te houden. En de opvolgers van de Nederlanders hebben een iets andere aanpak gekozen. Die zetten nu in op één sterke man, die eigenlijk controversieel is bij de andere stammen. Dus... Er zit enig risico in. De Nederlandse aanpak is overboord gegooid door de opvolgers. Dus nu is de vraag of die stabiliteit op die manier gehandhaafd blijft. Dat is, een, dat is iets waar we heel goed op moeten letten de komende tijd. Nou, dank voor uw beeld over Oerouskan. Albert van Hal, programma verantwoordelijk voor Coordate. Occasions. Dit is hoe Volvo ze ziet. Zo goed als nieuw leest u vaak als u een occasion zoekt. Maar hoe weet u dat zeker?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 Steeds meer Nederlanders maken zich zorgen over de economie. en bestuurscrisis in ronde vene. Goedemorgen, half acht is het. Ik ben Doral Meegens. Niet helemaal een verrassing, maar Nederlanders maken zich steeds meer zorgen over de economie. Vier op de tien verwachten dat het de komende tijd slechter zal gaan. Zo heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau berekend. Drie maanden geleden was nog maar een kwart negatief. Ook het vertrouwen in Europa is gedaald. Minder dan de helft van de Nederlanders vindt het lidmaatschap van de EU een goede zaak.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 Een bestuurscrisis in de gemeente De Ronde Venen. Burgemeester Burgman is afgetreden vanwege fouten bij twee grote bouwprojecten in Wilnis en Meidrecht. Uit onderzoek bleek dat de opbrengst van de grondexploitatie veel lager zou zijn dan gedacht. Voor de gemeente dreigde een strop van 15 miljoen euro. In een ingelaste raadsvergadering zei Burgman gisteravond dat ze eerder een onderzoek naar de projecten had moeten instellen. En het genootschap Onze Taal heeft Tukker en cabaretier Herman Vinkers... de Groenman Taalprijs toegekend. De prijs wordt elke twee jaar gegeven aan een mediapersoonlijkheid... die zich onderscheidt door goed en creatief gebruik van de Nederlandse taal. Een stukje Vinkers is in zijn show geen spat de veranderd. Zei je tini, mini, nee, dini, dini, dini, dini, dini, dini maar wie niet, hoor Seksualiteit is geen acafietje. Een nichterige moslim is een islamietje. Herman Finkers hij krijgt de Groenman Taalprijs van het Genootschap Onze Taal. Eerder ging die prijs naar onder andere Adriaan van Dis, Dr. Anders P., Freek de Jonge en Kees van Kooten. De prijs is een kunstwerk dat speciaal voor de winnaar werd ontworpen. In november krijgt uh, Herman Finkers die prijs uitgereikt. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Op veel plaatsen is het onbewolkt en er staat bijna geen wind...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 Vanaf maandag neemt de bewolking weer toe. En de dagen daarna wordt het wisselvalliger en frisser. Aan de verkeersinformatie Een typische vrijdagochtendspits. Voorlopig nog niet al te druk. Wel een paar files. De A4, daarna richting Amsterdam. Tussen Leidsen en Soeterwoude, 4 kilometer. Een ongeluk op de A12. Van Arnhem naar Utrecht. In de file tussen Maarsbergen en Maren. Een probleem in de regio Rotterdam. Er is een ongeluk gebeurd op de provinciale weg N456. Zevenhuizen Gouda. En die is in beide richtingen nu dicht voor de aansluiting met de A20. Dat zie je terug aan de file op de A20-hoek van Holland-Gouda. Er staat file bij Moordrecht, 3 kilometer. Ten slotte de A35 van Almelo naar Enschede. 3 kilometer voor Industrieterrein en Twentekanaal. Van de 36 betaald voetbalclubs hebben er 32 grote financiële problemen.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 Acht minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. We hebben het vanochtend veel over ons vertrouwen in de economie. Wilt u daarop reageren? Dan kan dat via Twitter. Ons account daar is NOS Radio 1. Voeren Nederlandse rechters langzaam de sharia in, de traditionele islamitische rechtspraak? Dat was de inzet van een debat in de Tweede Kamer gisteravond op verzoek van de PVV. Die partij had erover alarm geslagen. Verslaggever Wilco Boom constateerde dat het volgens alle andere partijen en volgens het kabinet loos alarm is. Sharia sluipt land binnen, kopte de Telegraaf op 11 april van dit jaar. De stelling werd opgetekend uit de mond van PVV-leider Geert Wilders. Gisteravond debatteerde de Tweede Kamer erover. pvv kamerlid Joram van Klaveren eist de maatregelen van de regering. De sharia is overal om ons heen. Halal hypotheken, halal vlees, gescheiden zwemlessen, hoofddoeken, burkas, onderdrukking van homo's en vrouwen. In de rechtbank hoeven islamitische advocaten niet meer op te staan... voor rechters en ook sharia-gerelateerd recht wordt toegepast... De PVV wil van het kabinet een toezegging dat alles in het werk gesteld zal worden om Sharia-rechtspraak in Nederland compleet tot het verleden zullen behoren. De linkse oppositie reageerde woedend. Zij beschuldigde de PVV van angst te zaaien voor moslims onder autochtone Nederlanders. Tovik Dibi van GroenLinks. 11 april 2011. Donkere wolken pakten zich in heel Nederland samen bij het op de mat vallen van de Telegraaf. 16 miljoen klompen braken, want de grootste krant van Nederland... opende met Sharia al in Nederland. Jazeker, wij Nederlanders hadden allemaal liggen slapen... terwijl op buurtpleintjes overspelige vrouwen werden gestenigd... en op politiebureaus handen van criminele jongeren werden afgehakt. Massaal. Maar gelukkig was daar de PVV om ons wakker te schudden. De regeringspartijen keerden zich gisteravond tegen hun gedoogpartner. Nederlandse rechters passen inderdaad wel eens buitenlands recht toe... maar dan gaat het om bijvoorbeeld familierecht... En dat is maar goed ook, want andere landen doen het ook met ons recht, zei Ad van der Steur van de VVD. Dat is namelijk de essentie van het internationaal privaatrecht dat dat over en weer functioneert. Dat betekent uh, dat wij uh, moeten vaststellen dat er op dit moment niet voor zover de vvd fractie betreft geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van de toepassing van sharia-recht door Nederlandse rechtbanken uh, in strijd met de Nederlandse wet. En ook van staatssecretaris Fred Teven van Justitie kreeg de PVV het deksel op de neus. Volgens Teven is er niks aan de hand. Voorzitter, dan de heer Van Klaveren die heeft mij gevraagd of ik wil toezeggen... dat ik alles in het werk zal stellen om uh, de toepassing van sharia-recht uit te bannen. Ja, dat is helemaal niet nodig dat ik uh, dat allemaal uh, in het werk ga stellen. Want ik heb geen aanleiding om te veronderstellen, voorzitter... zeg ik tegen de heer Van Klaveren, dat onze openbare orde-exceptie niet werkt. Teven hield het zakelijk. Hij liet zich niet verleiden tot een moreel oordeel... over de uitspraken van de vaste gedoogpartner. En dat was nou net iets waar Martijn van Dam van de PvdA hem toe probeerde te verleiden. Ik koester het vrije woord en de scherpte van het politieke debat... maar het vrije woord misbruiken door onzin te verspreiden... met het overduidelijke doel om angst te zaaien, om mensen bang te maken... om mensen op te hitsen. Voorzitter, de hoort een politicus zich diep voor te schamen. En ik heb dan ook maar één vraag aan de staatssecretaris... Wat vond hij daar eigenlijk van? De conclusie is dat wij de zaak feitelijk bespreken. Dat we vaststellen dat bepaalde zaken niet juist zijn... of op een verkeerde wijze zijn voorgesteld. Maar waarom dat is gebeurd, wat de doelstelling daarvan... het past niet aan de regering om het optreden van individuele leden van uw Kamer... of een totale fractie van uw Kamer of meerdere fracties van uw Kamer... om een moreel oordeel over te vellen. Dat was het Serien-debat. Wilco Boom deed verslag. Tom van Teck, gaan we het hebben over uh, nee, Champions League, wel, ik al zeggen. Europa League voetbal van gisteravond. Tom, goeiemorgen. Ja, hier zijn we heel goed in. Ja, hier zijn we beter ja, Marcel, in. Gelukkig. Ja, dan ja. kunnen we nu een positief gesprek gaan voeren, want ja. AZ, Wendt en PSV, ze deden het allemaal goed. Wie ja. deed het het best? Nou ja, ze deden eigenlijk alle drie wat ze moesten doen. En twee van de drie wonnen. En het is eigenlijk een heel simpel systeem. Als je je thuiswedstrijden wint en je verliest uit niet... dan ga je heel makkelijk uiteindelijk door in zo'n pool. Twente had een punt uitgehaald bij Fulham. En won uh, van Wieslau-Kraakhoff met, met 4-1. Ging aanvankelijk nog moeizamer omdat ze op achterstand kwamen. Um, Robert Maaskant, de Nederlandse trainer, had ons toch heel vaak uitgelegd... dat het een hele sterke competitie is, die Poolse competitie. <lacht> het kan, Jero maar mate. gisteravond <lacht> hebben we het niet gezien. Laten we dat dan zomaar zeggen, want Twente was echt... op alle fronten beter en uh, 4-1 met twee keer Janko was echt een hele goede uitslag. AZ stond heel lang voor in, uh, in de verre Oekraïne, uh, uiteindelijk werd het 1-1 en kreeg het er tot slot nog moeilijk. Anderzijds tegen de nummer drie van Oekraïne, waar heel veel Brazilianen en heel veel geld en heel veel buitenlanders zijn, is gewoon een heel goed resultaat hoor. En AZ heeft vier punten in zijn pool, net als Twente en PSV, ja die deed het uiteindelijk dan, uh, zeg maar, resultaat technisch gezien als allerbeste, want die speelde in Boekarest, stond heel lang 1-1 en nou ja, daar kon je eigenlijk ook heel tevreden. Mee zijn een punt uit. Maar in de slotfase, in de laatste drie minuten scoorde PSV nog twee keer, hebben nu zes punten uit de, uh, twee wedstrijden. Waren ook gewoon wel wat beter dan Rapid Boekares, misschien niet veel maar wel wat. Kortom, uh, die Nederlandse clubs die liggen allemaal heel erg op koers uh, om door te gaan en die punten, ik zeg het nog maar eens, die zijn ontzettend belangrijk om op termijn ook om al die toernooien mee te kunnen doen, ook in de Champions League. Dus wat dat betreft was het weer een hele goede avond voor het Nederlands voetbal. Oké, okay, nou dat is fijn. En uh, er waren ook nog Nederlanders uh, over ja. de grens natuurlijk actief. Hoe ging ja, het daarmee? Die, nou, ja, ja, die Europa League, daar doet bijna iedereen aan mee. Hè? Dus er is een ongelofelijke hoeveelheid wedstrijden. En als je dan speurt, kom je op allerlei plekken Nederlanders tegen. Ik kan ze echt niet allemaal gaan noemen, want dan zitten we tegen het nieuws van achteraan. Maar een paar die we allemaal wel kennen, zullen we eruit nemen. Huub Stevens speelde zijn eerste wedstrijd met Schalke. Had niet zo'n zware tegenstander met Maccabi Haifa. Won met 3-1. Werd wel op een prachtige wijze onthaald bij Schalke. Dat was eigenlijk het mooiste moment van de avond. Martin Jol in de pool van Twente dus. Won nu bij Odense in Denemarken met 2-0. Dus staat er ook goed voor. Dan hebben we Van Wolfswinkel nog, Spits van Utrecht, speelt bij Sporting Portugal. Veel mensen, en ik hoorde daarbij, dachten dat zou wel eens een etage te hoog kunnen zijn. Maar hij speelt geweldig daar werkelijk tot nu toe. En gisteren maakte die, moet je even gaan kijken op YouTube, prachtig doelpuntje. Bij achter het standbeen langs tegen Lazio Roma. Mm. En dan hebben we nog Adrie Koster, Club Brugge, dat is weer wat dichter bij huis. Daar maakte Ryan Donk de winnende treffer. En Adrie Koster zat vorig jaar nog op de schopstoel bij Club Brugge. Staat nu bovenaan in België, heeft zes punten in de pool. Is een trainer van de lange termijn en dat doet met deugd dat het met hem zo goed gaat. Kijk eens aan. En dat succes van al die Nederlanders vindt u terug op de website trouwens, zie ik. We hebben ja. Een mooi artikeltje erover geschreven. Op NOS.nl even doorklikken naar sport en dan Europa League. Tom, dank o, je ok. wel. Joei. Hoe komt het toch dat we geen vertrouwen in de toekomst hebben? Daar gaan we het straks over hebben met de onderzoeker. Eerste verkeersinformatie. Beetje vertrouwen in het verkeer, Kees Kwaks. Hebben we allemaal. 20 kilometer staat er op deze vrijdag. Oh, Wordt niet beschaamd. <laughs> Uh, maar uh, wel hier en daar wat vielen. De A4 bijvoorbeeld, vanaf Den Haag naar Amsterdam. Die valt wel op, 9 kilometer tussen Leidschendam en, en Hoogmade. Dat moet te maken hebben met de werkzaamheden daar... met de diverse slingers die daar in de, in de snelweg liggen. Een vrachtauto met pech op de A12 Utrecht-Den Haag... tussen Bodegraaf en Gouda, 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. En bij Rotterdam is de provinciale weg N456 dicht. Zevenhuizen-Gouda. Die afsluiting is daar een ongeluk in beide richtingen... voor de aansluiting met de A20... Het verkeer staat in de file op de A20 vanaf Hoek van Holland naar Gouda... bij de afrit Moordrecht. Vijf okay? kilometer. Kees, okay, ja. sl Slingers? Ja, rijbaanverleggingen. Oh, oké. Okay. Ja, ja daarvoor is Slingers. Ja. Hey, nee, ze hangen, ze hangen ze niet op. Nee, ik dacht altijd is feest. <laughs> nee. Doeg. Doei. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, dat vertrouwen in Nederland en in de economie... daar heeft Marco robin Visser het ook over vanochtend, Marco robin ja, ik ben nu bijna uitgelezen. Ik heb het rapport uh, bijna uit. Het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Burgerperspectieven heet het. Hè. Het is eigenlijk een doorgaand onderzoek naar de stand van het land en de, de stemming van het volk. Nou, en wat je daarin leest is dat uh, die stemming toch wel uh, steeds negatiever wordt eigenlijk. 40% van de Nederlanders heeft uh, geen uh, vertrouwen in uh, de economie. En denkt dat het het komende jaar slechter zal gaan. Ik ben in Katwijk. Verse vis hier in Katwijk. Bij de familie Schuitenmaker, die, hebben een, die doen in, in vis een vishandel. En ja, mevrouw Schuitenmaker, Nicoline Schuitenmaker, dat dalende consumentenvertrouwen. Hè? Bent u nou niet bang dat dat uw onderneming uiteindelijk de kop zou kunnen gaan kosten? Nou, dat is uh, geen sinds het geval. Ik ben er helemaal niet bang voor. Um, wij hebben hier een uh, heel regionaal gebonden bedrijf. Uh, consumenten komen hier graag. Dat is ook uh, de binding die zij met het bedrijf beleven. En wij leveren goede kwaliteit. Het is een basisbehoefte, de vis. Dat is uh, zojuist al door mijn broer gezegd. Ja. Nou ja, voedsel is een basisbehoefte. Ik onderschrijf dat van harte. En... Mensen moeten altijd eten, bedoelt u? Dat is absoluut ja. zo. En, en vis gaat daar steeds belangrijker uh, deel van uitmaken. Ja. Ja. Uh, wij, wij kijken hier nog eventjes uh, naar de aanbiedingen. En uh, komen zo hebben uh, jullie terug. Tot straks. Okay. Wij praten erover verder met uh, Josje de Ridder. Uh, onderzoekster bij het SCP. Goedemorgen, mevrouw Dijn Ridder. Ja, Even terug naar um, wat Mark-Robbie Visser net ook al opmerkte. Wij krijgen ook um, Twitterberichten binnen van bijvoorbeeld een ondernemer. Um, Leonet Faber. Die zegt, ik zit niet te wachten op dit soort onderzoeken. En ook niet op aandacht voor uh, dit soort feiten. Want het geeft een soort self-fulfilling prophecy. Zo ontstaande problemen vanzelf. Wat vindt u daarvan? Uh, nou ja, volgens mij is het wel goed dat er wordt gekeken naar uh, de stemming in het land en wat mensen vinden en denken over de economie. Wij hebben dat onderzoek gedaan in de zomer en we, we zien inderdaad dat mensen pessimistischer worden over de toekomst van de, van de economie. Nou, het CBS doet dat soort cijfers doet dat soort onderzoek ook, laat die cijfers vaker zien. Wat we trouwens niet zien is dat mensen ook direct denken... dat hun eigen financiële situatie gaat verslechteren. Althans deze zomer waren ze, ze wel pessimistisch over de economie. Maar zagen ze zagen soms niet dat dat effect had op hun eigen financiële situatie. Dus hm. zo meteen veel minder naar de visboer rennen, dat weet ik niet. Nee, precies, dat heeft u niet gemeten. Maar het feit dat deze ondernemer zich zorgen maakt... over dit soort berichtgeving, begrijpt u dat? Nou ja, Ik begrijp dat hij zich zorgen maakt over zijn, over zijn zaak... Maar het meet natuurlijk het, het consument, zeg maar, zoals het CBS, dat doet meten te het consumentenvertrouwen. Dus dat is op, op dat moment al een feit. Ze meten gewoon dat mensen veel minder vertrouwen hebben in de, in de economie of dat ze minder koopbereid zijn. Dus als het goed is, is, is dat iets wat hij op dat moment ook al merkt. Maar u, u geeft het al aan, we merken het nog niet in de portemonnee. Hoe komt het dan dat we zo negatiever worden, bijvoorbeeld over de economie? Ja, dit zijn vragen over de toekomst van de economie. En ik denk dat mensen hun mening daarover baseren op het nieuws. En deze zomer was de eurocrisis in het nieuws. Het is heel onzeker hoe het verder gaat met de Europese Unie, met de euro... met financiële steun in andere landen. En ik denk dat daarom mensen denken dat het, mensen verwachten... dat de, toekomst, met de economie in de toekomst dat het misschien wat minder goed zal gaan. Ja, en de bezuinigingsplannen van het kabinet helpen dan ook niet natuurlijk? Ja, die hebben meestal vooral effect op, de, op het eigen portemonnee... Uh, de economie is meer een algemeen beeld. Ja, precies. En, en verwacht u dat uiteindelijk um, dit ook terug te vinden zal zijn in de koopbereidheid? Want dat heeft het CBS al wel gemeten: he, dat die koopbereidheid terug is gelopen. Nou ja, zij meet dat. Wij doen daar geen, uh, geen onderzoek naar. Wij kijken echt naar de stemming in het land. Dus wat, hoe mensen tegen de economie aankijken en tegen de samenleving en de politiek. De economie is voor ons daar een klein onderdeel van. En wij mm. kijken niet zo gedetailleerd als het CBS... naar allerlei cijfers over koopbereidheid. Nee. En u wijst ook naar de politiek. En hetgeen daar gaande is... de beslissingen die genomen worden, dan wordt het natuurlijk flink bezuinigd. Um, worden we daar ook pessimistisch van? En, en welke bezuiniging dan voornamelijk? We worden wel pessimistisch over de bezuinigingen. Veel mensen hebben wel door dat het nodig is omdat het, dat er bezuinigd moet worden. Dus in die zin zijn ze daar niet negatief over. Maar ze maken zich wel zorgen over de uitwerking van die bezuinigingen. Dus de keuze die dit kabinet maakt. En dan zijn ze vooral bezorgd over de bezuinigingen in de gezondheidszorg. En mensen doen dan ook vooral het PGB als iets waar ze zich zorgen over maken. Ja, is dat te verklaren? Want dat maakt natuurlijk van die persoonsgebonden budgetten... maar een relatief kleine groep gebruik van. Blijkbaar zijn die zorgen dus niet alleen over mensen zelf. Dus we vragen hen over welke maatschappelijke thema's zij zich zorgen maken. En dan noemen zij blijkbaar ook thema's die niet alleen hen zelf aangaan... maar ook dingen die zij slecht zien gaan en blijkbaar betrekking hebben op anderen. Dus in die zin zijn Nederlanders eigenlijk heel solidair. Maar ja, is dat bijzonder dat ze daar dan aan denken? Uh, nou, niet bijzonder. Het zijn dingen die in het nieuws zijn. En we weten dat de gezondheidszorg een heel belangrijk onderwerp is voor Nederlanders. De Nederlanders vinden het heel belangrijk dat er een toegankelijke en betaalbare en kwalitatief goede gezondheidszorg is. En zodra er nieuws komt dat er op die gezondheidszorg zal worden bezuinigd... of dat de kosten voor mensen zullen stijgen, dan zie je direct in onderzoek dat zij dat onderwerp vaker gaan noemen als belangrijk probleem. Een onderwerp dat um, voor het kabinet belangrijk is, en dan met name voor de VVD, is um, meer eigen verantwoordelijkheid. Hè? En in uw rapport is daar een heel hoofdstuk aan gewijd. Daaruit blijkt dat er veel steun is voor eigen verantwoordelijkheid. Maar in hoeverre willen mensen echt zelf meer eigen verantwoordelijkheid? Heeft u dat ook gemeten? Ja, daar hebben we ook naar gekeken. We zien inderdaad dat er veel steun is voor het principe van eigen verantwoordelijkheid. Dus het is goed als je verantwoordelijkheid kunt nemen voor je eigen leven en, het, en je directe omgeving. En mensen vinden het ook uh, gevraagd naar of de overheid wat meer kan doen, of dat mensen wat meer kunnen doen, vindt de meerderheid dat burgers zelf wel wat meer kunnen doen en dat de overheid zich wel wat meer kan terugtrekken. Maar we hebben ook op een aantal beleidstreinen gekeken wat mensen dan zelf willen doen en voor wat voor keuzes zij zouden maken op die beleidstreinen. En dan zien we dat ze toch sceptisch zijn over zelf meer verantwoordelijkheid nemen. Dan zeggen ze eigenlijk, nou we nemen al heel veel verantwoordelijkheid. We zijn de laatste jaren al veel meer gaan betalen. Dus hoezo nemen we geen verantwoordelijkheid? En we zien dat mensen het principes van rechtvaardigheid en gelijkheid heel erg belangrijk vinden. Dus ze zeggen, nou het is goed dat burgers zelf meer verantwoordelijk zijn. Zodat het misbruik wordt aangepakt. Maar er moet wel een vangnet blijven voor mensen die hulp en voorzieningen nodig hebben. En bovendien vinden mensen het heel belangrijk dat er... Dat eigen verantwoordelijkheid of meer eigen verantwoordelijkheid... niet leidt tot grotere ongelijkheid in de samenleving. Dat het dus niet zo kan zijn dat alleen mensen met veel geld... toegang hebben tot onderwijs en zorg. Dat moet okay. voor iedereen gelijk toegankelijk blijven. Nou, interessante uitkomst Josje de Ridder van het SCP. Dank. Dan gaan we nog even terug naar Mark Robin Visser in uh, Katwijk. In de vishandel hebben we natuurlijk meegeluisterd daar. Zijn ja. ze gerustig gesteld? Of nou, ze maakten zich al de niet zoveel zorgen? Maker, uh... Mevrouw Schuitenmaker die zei net tegen mij... de mensen zijn bang voor Amerikaanse toestanden. En ze vertelde mij vanmorgen zelf al... als ik zelf ooit in een, in een ziekenhuis of een verzorgingshuis terechtkom... dan wil ik een visclausule. Want ik wil minstens, wat was het, twee keer in de week verse vis. Ja, maar dan ook wel verse vis en hele lekkere vis. Ja. En niet van die bruine of verdroogde ja. of uh, uh, vissige vis. Nee, maar u maakt zich dus bijvoorbeeld, u denkt daar ook over na. Over hoe zal het zijn als ik in de zorg terechtkom? Ja, absoluut. En dan wil je gewoon goed verzorgd worden. Ik bedoel, daar betalen wij toch de premies voor. En wij willen ook solidair zijn met elkaar. Dat is Nederland altijd al geweest. Um, dus ik denk van nou ja, als je dan een basisbehoefte goed regelt, en dat is het voedsel, dan ben je al een heel stuk op weg. Wat denkt u nou als ondernemer als u nou luistert naar die onderzoekster en over dat nieuwe scp rapport uh, ik denk dat uh, ik misschien ook wel zou zeggen dat ik negatief zou zijn over de toekomst uh, qua economie. En, uh, maar dan bedoel ik niet mijn eigen toekomst. En uh, ook niet mijn eigen portemonnee. En ook niet uh, de toekomst van Nederland. Absoluut niet. Nicoline Schuitenmaker blijft positief. Ze is ook nog lid van de Katwijkse Ondernemersvereniging. En daar gaan we straks na achter nog eens even met haar verder over praten. Tot straks. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. De politie zou meer gegevens over criminelen moeten delen met particuliere beveiligers. Deze oproep doet staatssecretaris Fred Teven van Justitie in de Telegraaf. Als de beveiligers beschikken over signalementen, kentekens en foto's uit de politiecomputer, kunnen ook zij uitkijken naar gezochte criminelen. Vooral rondtrekkende bendes zouden zo eerder opgespoord kunnen worden. Meerderheid in de Tweede Kamer is het eens met het voorstel van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid... om degene die een wapenvergunning aanvraagt zelf te laten bewijzen dat hij daarvoor in aanmerking komt. Meldt de Volkskrant. Een prima voorstel bestaat eh, niet zoiets als het recht op een wapen, vindt Janine Hennis Plaschaart van de VVD. Samen met eh, CDA-Kamerlid Kiorus merkt op dat 70... Plusters hun rijvaardigheid moeten aantonen en dat je daarom van een sportschutter ook best een medische verklaring mag vragen. Dagblad Trouw schrijft dat Indiase operatieassistenten zorgen voor onrust in de Nederlandse operatiekamers. Steeds vaker worden operatieassistenten door Nederlandse ziekenhuizen geworven in India. Uit een enquête van de Landelijke Vereniging voor Operatieassistenten blijkt echter dat het hen aan noodzakelijke kennis ontbreekt. Ja, zo werken ze niet steriel, zetten ze gereedschap verkeerd in elkaar en weten ze soms niet wat een operatie inhoudt. De Inspectie voor de Gezondheidszorg geeft niet echt duidelijk antwoord op de vraag... of er zich door toedoen van de Indiase operatieassistenten ook incidenten hebben voorgedaan. Het zijn de laatste uren voor radiostation Kink FM. Ergens rond middernacht wordt daar de allerlaatste platen opgelegd. Nou ja, ingestoken, dat zal een cd zijn. Blackpool van Pearl Jam, dat is de nummer 1 van de lijst met de 1600 beste platen ooit, volgens de Kinkluisteraar. Kink FM draaide 16 jaar lang de meer alternatieve muziek... en daar komt nu een einde aan omdat het station zijn FM-frequentie... Kwijtraakt. Ruzie in het College van Provinciale Staten in Limburg, schrijft de Limburger. De PVV is boos op coalitiepartners CDA. Omdat die laatste geld veel vrijmaken voor de aanschaf van een kunstcollectie. Een elitaire kunstcollectie volgens de PVV... waar de meeste Limburgers nog nooit van hebben gehoord. Volgens PVV'er Michael Hemels zet de kunstcollectie de coalitie niet op ploffen. Maar we moeten hier wel eens goed over praten, zegt hij. De aankoop wordt vandaag in een commissie van Provinciale Staten besproken. Geen mooi uitzicht op golvende heuvels of middeleeuwse torenspitsen... maar op een heleboel vliegen. Dat is het geval in het Belgische plaatsje Bilzen. Bilzen is een van de steden waar de Belgische publieke omroep een webcam heeft hangen... die overdag op canvas beelden uitzendt van het Belgische landschap. Maar ja, als erop alleen maar vliegen te zien zijn. Biltzen heeft last van een vliegend plaag. Dat heeft de burgemeester aan de standaard laten weten. Hij heeft een brandweerman de ladder opgestuurd... om de camera schoon te maken. En voortaan, als het goed is, zien we dan weer de zon boven Biltzen.